6 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste gezamenlijke vergadering van de EU-top in Brussel heeft weinig concreets opgeleverd. De bijeenkomst begon gisteravond om 11 uur en was binnen anderhalf uur weer afgelopen. De EU-leiders kregen van president Van Rompuy een nieuw begrotingsvoorstel en dat wordt nu bestudeerd. De Duitse bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken over de meerjarenbegroting. Ze zei vannacht dat er waarschijnlijk een tweede top nodig is. Vanmiddag om 12 uur komen de EU-leiders weer bij elkaar. In Tel Aviv is een Arabische Israëlier opgepakt... die woensdag een bom in een bus zou hebben achtergelaten. Dat meldt het Israëlische leger. Door de explosie raakten 22 inzittenden van de bus gewond. De opgepakte verdachte zou lid zijn van Hamas. Die organisatie heeft niet de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... maar reageerde wel tevreden. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 tussen Hogeveen en Assen zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. De vrachtwagen waarin ze zaten kantelde door nog onbekende oorzaak bij Spier. En de wagen, geladen met veevoer, kwam dwars op de weg te liggen. Vanwege opruimen en reparaties is de A28 tussen Dwingelo en Bijlen de hele nacht dicht geweest. De nabestaanden van een man van 72 uit Spijkenisse hebben aangifte gedaan tegen een cardioloog en een internist van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Ze worden onder meer beschuldigd van poging tot doodslag, meldt RTV Rijnmond. De man overleed begin dit jaar door fouten bij de behandeling. Zijn dood was voor de inspectie voor de gezondheidszorg aanleiding om naar de afdeling cardiologie van het ziekenhuis een onderzoek in te stellen. Oud-president Sarkozy van Frankrijk is voorlopig niet langer verdachte in de zaak Betancourt. Volgens een advocaat is hij nu formeel getuige. Sarkozy werd gisteren twaalf uur lang ondervraagd op het politiebureau van Bordeaux. Nou, het president werd ervan verdacht dat hij grote sommen geld heeft aangenomen van Liliane Betancourt. Het weer nog van het west periode met regen. In de middag langzaam wat droger, maar het blijft bewolkt. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensse... Goedemorgen, op deze vrijdag 23 november... Herman van Rompuy twitterde rond half één vannacht... dat de eerste sessie op de Eurotop erop zit. Nou, de tweede ook, zo lijkt het, als we Angela Merkel horen. Ze zei vannacht dat er nog een heel erg lange weg te gaan is... voor een begrotingsakkoord en er waarschijnlijk een tweede top nodig is. Onze correspondenten zijn al wakker, u hoort ze. En we bellen met Hans van Balen, die is delegatieleider van de VVD in het Europarlement. Die had vannacht sms-contact met premier Rutte... en ook dat gaf weinig ruimte voor optimisme. Maar eens horen hoe het staat met het geladen pistool van Rutte, zijn veto. Er draait ook aandacht voor de problemen in het uh, Ruwaard van Putten ziekenhuis. Je hoorde dat zojuist in spijkenissen. Vier cardiologen zijn geschorst. De verzekeraar Zilveren Kruis Achmea vertelt waarom het de contractbesprekingen... voor komend jaar met het ziekenhuis heeft gestaakt. We kijken of de wapens nog altijd zwijgen in Israël en Gaza... en verplaatsen ons zuidwaarts richting Egypte... waar onrust is ontstaan over president Morsi... die zichzelf meer macht heeft gegeven en gedraagt zich als een nieuwe farao volgens de oppositie. De demonstraties zijn inmiddels aangekondigd voor vandaag. Verder nog Europees voetbal en venstervrijen en husken zitten. Oftewel seks in de jaren 20. Blijf luisteren. Wat er meer in het Radio 1 Journaal tot half tien... kunt u ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Het werd geen latertje vannacht in Brussel. Want rond half één was de vergadering van de EU-leiders... over een nieuwe begroting alweer klaar voorlopig dan. Want er moet uh, goed gesproken worden nog over de meerjarenbegroting, zei EU-president Van Rompuy toen hij de bijeenkomst opende. This meeting will be long and complicated. And this issue only comes up every seven years. Anderhalf uur zaten de regeringsleiders rond de tafel. Van Rompuy presenteerde een voorstel voor een meerjarenbegroting. Straks praten de lidstaten daarover verder. Maar sommige landen staan lijnrecht tegenover elkaar. Moet dus nog worden gesleuteld aan de conceptbegroting... zei correspondent Chris Ostendorf gisteravond. Dan moeten er moeten nog heel veel details worden uitgewerkt. En dan wordt er morgen, zaterdag, misschien nog wel zondag doorvergaderd. Daar heeft hij ook voor gewaarschuwd dat dat kan. Hij heeft ook gezegd neem verse overhemden mee voor het geval dat. Dan denk ik dat voorzitter Van Rompuy van plan is om door te drukken... en om dit hele weekend verder te vergaderen om dat compromis dan ook te bereiken. De Franse president Hollande hoopt dat de landen er zo snel mogelijk uitkomen. Dat is volgens hem in het belang van Europa. Ik ben voor een compromis. Het is het interesse van Europa. Ik ben voor het interesse van France. In het voorstel voor de miljardenbegroting staan de nodige bezuinigingen. Het is voor het eerst dat de Europese begroting krimpt. Maar dat is nodig, zegt Van Rompuy. Het which dat ik op de table is is een moderatiebudget. De Times call het it. Meer met minder geld betekent politieke beslissingen. Van Rompuy zegt dat de bezuinigingen hard kunnen aankomen, maar benadrukt dat de begroting voor meerdere jaren is. Dit is pijnlijk, zelfs als de kosten evenly spread. Dus so we moeten be en realistisch zijn. Maar we moeten niet vergeten dat dit budget is a budget for voor de rest van de decade. De EU-leiders bergen zich nu dus over het conceptvoorstel. Daarin staat onder meer dat Nederland zijn korting van 1 miljard euro houdt op de afdracht naar Brussel. Maar het is nog maar de vraag of dat voorstel ook wordt aangenomen. Het zou goed kunnen dat de partijen geen overeenkomst kunnen bereiken, zegt correspondent Chris Ostendorf. Persoonlijk denk ik dat die kans het grootst is, omdat met name de Britten heel hard zitten in deze discussie. En als ze dat constateren, kunnen ze ook zeggen, we schorsen de vergadering en we vergaderen een nieuwe top verder. En het schijnt al zo te zijn dat de eerste week van februari al in de agenda's is leeggemaakt... om in dat geval verder te kunnen vergaderen over de Europese begroting. In alle gevallen gaat het tergend lang duren. Ook bondskanselier Merkel heeft er weinig vertrouwen in dat er dit weekend nog een akkoord komt. Volgens haar is er een tweede top nodig. Ik denk dat we morgen een wenig voorankomen werden. Maar of we een ergebnis schaffen, daar heb ik twijfel. Ik heb dat ja vorig schon gezegd, dat het waarschijnlijk een tweede etappe geben wordt. EU-leiders komen vanmiddag om 12 uur weer bij elkaar. Bezuiniging of niet, weer gaat er een land aan het infuus van het Europees noodfonds. Cyprus krijgt 17 miljard euro. Brussel heeft de steun nog niet bevestigd, maar de Cypriotische staatsomroep meldt het al. Dat is een beetje gek gelopen, zegt correspondent Tijn D. Eerst zou Moskou zelfs klaarstaan met een zak geld voor Cyprus, dat op dit moment de EU voorzit. Een beetje beschamende vertoning. Nou komt er dus toch gewoon Europese steun. Uh, en ja, dat zet natuurlijk weer meteen de toon uh, voor de rest van deze top. Want uh, ja, 17 miljard gaat er alweer over de brug. En ze moeten het dus over die 1100 bijna miljard hebben die in de EU-pot moet. En Cyprus heeft het moeilijk. De economie van het land is nauw verbonden met die van Griekenland. Veel banken hebben grote problemen met hun financiën. De nabestaanden van een man uit Spijkenisse hebben aangifte gedaan... tegen twee artsen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. De man van 72 overleed begin dit jaar nadat bij zijn behandeling fouten waren gemaakt. De familie beschuldigt de artsen onder meer van poging tot doodslag. Als het aan hun had gelegen had, mijn vader in november al overleden geweest. Het is dat wij op een gegeven moment daar een stokje voor hebben gestoken. En met heel veel kracht en overreding na vijf dagen pas mijn vader daar hebben kunnen weghalen. De dood van de man was voor de inspectie voor de gezondheidszorg aanleiding om het ziekenhuis te onderzoeken. De cardiologen zijn per direct gestopt met hun werkzaamheden. Maar dat is voor de familie niet genoeg en daarom stappen ze naar de rechter. Kijk, voor mijn vader is, het, is dit te laat. Hè? Hij is begin dit jaar overleden. Maar er zijn meer mensen, hè, het blijkt ook uit, uh, uit de media... die na mijn vader in dat ziekenhuis zijn gekomen. Dus je doet het ook voor de andere mensen. Het OM gaat nu bepalen wat het doet met de aangifte van de nabestaanden. De gemeente Purmerend wil asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam wel opvangen. Vijf asielzoekers kunnen in Purmerend terecht als het kamp moet worden ontruimd. De gemeente reageert op een verzoek van Amsterdam, legt burgemeester van Purmerend Bel uit. Wij hebben daar ja op gezegd, omdat als een gemeente een beroep op je doet, dat je dat niet zomaar nationeel legt. We hebben een goede verstandhouding met Amsterdam. En daarnaast is het zo dat er een humanitair probleem aan de orde is. En wij vinden dat wij onze ogen daar niet voor kunnen en mogen sluiten. De opvang in Purmerend is in principe voor een week of zes. Burgemeester Bel vindt het belangrijk dat het niet langer wordt. We hebben wel gezegd, wij willen duidelijkheid hebben over die tijdelijkheid. Want we snappen natuurlijk ook heel goed dat mensen zich zorgen maken over die tijdelijkheid. Dus we hebben gezegd, we willen meewerken om humanitaire redenen. Maar die tijdelijkheid moet dan wel duidelijk zijn. Want uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van het Rijk en niet van de gemeente. In het tentenkamp in Amsterdam zitten 88 asielzoekers bij elkaar. Ze protesteren tegen hun uitzetting. Volgende week bepaalt de rechter of het kamp inderdaad mag worden ontruimd. Een dief uit Aalten in Gelderland heeft de eer gisteren de schade betaald... die hij veroorzaakte bij een diefstal, 15 jaar geleden. Een moeder was met haar kinderen aan het winkelen. Ze vergat haar fiets op slot te zetten en de man nam hem mee, zegt de politie. 250 gulden moest hij aan het slachtoffer betalen... voor de boodschappen, het kinderzitje die dat verdwenen was. Hij kon geen geld betalen, want hij was dermate arm dat hij... ja, hij kon het gewoon niet betalen. En iedere keer als de agent die de zaak behandelde hem tegenkwam... zei hij, een man een woord, een woord, ik betaal het een keer. Maar het leek erop dat de vrouw de schadevergoeding toch echt op haar buik kon schrijven. Tot de man zich deze week op het politiebureau meldde. Je gelooft het niet. Gisteren kwam hij op het politiebureau. Hij zei, ik kom de schuld van destijds betalen. Nou, de collega keek zijn ogen uit... Maar natuurlijk, die mevrouw die het geld terug moest krijgen... die helemaal is hartstikke blij ermee. En die heeft wat dat betreft een goede Sinterklaas. Want daar kan ze cadeautjes van kopen. <lacht> er komt een film over het leven van de zanger van In Excess, Michael Hutchins. Hij pleegde zelfmoord in 1997. De film moet een beeld geven van zijn leven. Zei scriptschrijver Bobby Galinski op de Australische Radio. Het is niet een seks, drugs, rock'n'roll uh, tabloid... Het is, we hopen, wat we willen zien. is iets als like Ray, de Ray Charles yeah. film. of Walk the Line, de Johnny Cash film. Dat is een groot entertainment. En het is over een leven, niet alleen een chapter. excess had veel hits in de jaren 80 en 90. Is bekend van nummers zoals Suicide Blonde en new Sensation. Feest in Amerika gisteravond, daar werd namelijk Thanksgiving gevierd. Normaal gesproken komen Amerikanen met hun familie bij elkaar voor een feestmaal. Um, in New York pakte het voor veel mensen anders uit. Ze moesten naar uh, gaarkeukens, omdat hun eigen huis vorige maand is verwoest door de orkaan Sandy. Maar de dankbaarheid van Thanksgiving is er niet minder om. Dit like is gonna be the best Thanksgiving, zoals ik zei all mijn vrienden. Dit is de beste Thanksgiving. Thanksgiving je altijd herinneren. Door Thanksgiving waren de beurs op Wall Street uh, gisteren gesloten. Dan gaan we naar Japan. Er wordt wel gehandeld. Er staat een Nikkei op ruime winst van zo'n anderhalf procent. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Het is 12 minuten over 6. Dus even kijken waar mijn nog hemmers uithangt vanochtend. Maar nog, Goedemorgen. Goedemorgen. In een beetje winderig heerlijk ben ik. Bij winkelcentrum Het Loon. Dat roept herinneringen op, denk ik, hè? Mm -hmm. Ja, vorig jaar. Toen uh, ging het hier mis bij winkelcentrum Het Loon een verzakking. Moest een deel van het, uh, van het winkelcentrum gesloopt worden. Ongeluk voor tien winkels, winkeliers, eigenaren. Want die zagen hun hele inventaris door rupskranen vermorzeld worden. Het is ongeveer een jaar geleden. Vandaag verschijnt een rapport waar meer bekend wordt... over de oorzaken van die verzakking. Het loon, het winkelcentrum van Heerlen, gebouwd in 1965... als een soort metafoor voor de vooruitgang. De mijnen gingen dicht, maar er moest toch een soort optimisme zijn. Laten zien dat er veerkracht was. En dus kwam er hier, naar Amerikaans model, een winkelcentrum. Overdekt, waar je ook koffie en een broodje kon eten tijdens het winkelen. Maar het winkelcentrum was geen... Gelukkig leven beschoren. Aanvankelijk bleek het nogal winderig, een tochtgat. En dus moesten in- en uitgangen verplaatst worden. En in de jaren tachtig ging het goed mis. 1983 was er een brand en 1985 nog een brand. Toen is een groot gedeelte van het loon afgebrand. Nou, toen is het herbouwd. En um, vorig jaar oktober bleek er scheuren in pilaren te zitten. Pilaren in, uh, ja de parkeerkelder. En die werden eind november erger. En op 1 december was het zo erg, toen was ook een deel al ingezakt... van de vloer, ik heb het nog gezien. En toen besloot de burgemeester om het gehele complex te ontruimen... inclusief de woontoren, pal naast het shoppingcenter. En op 7 december, toen kwamen de rupskranen. Want de gemeenteraad en het stadsbestuur... hadden een rigoureuze beslissing genomen. Het kon niet anders om een, het winkelcentrum te redden, moest een deel... ...vermorzeld worden door grijpkranen. Luister naar een fragment van de vroege ochtend van 7 december. Er wordt met een, met een grote knipschaar wordt het winkelcentrum als het ware opengeknipt. En dat het is echt een heel dramatisch beeld. De kledingrekker, gevuld met uh, gloednieuwe kleding... ...ja, die, die, die worden gewoon naar buiten getrokken samen met glas en steen. Leidingen worden doorgeknipt. Het is, uh, het is echt een dramatisch beeld. Ik denk ook voor... De winkeliers die eigenlijk gewoon hun spullen nu gewoon uh, over straat uh, zien waaien. Hè? Ik, uh, ik sta hier met meneer Akkermans ernaar uh, te kijken. Meneer Akkermans is van de winkeliersvereniging. Het, uh, we hebben het heel vaak gevraagd, maar het bleek onmogelijk voor de veiligheid dat mensen nog hun uh, spullen daar weghalen. Dus het klopt inderdaad. CNA bijvoorbeeld 3000 vierkante meter chokvol met, uh, met kleding. Ja, dus, ja. Uh... En nu? Nu ligt er naast mij een, groot, ja, een grote zandbak. Daar stond de CNA en nog andere winkels. Er is een professorische ingang gemaakt. Er staan nog bouwhekken omheen. Er liggen heel veel blikjes op het zand onder mij. En een deel van het, het, het andere deel van het loon, ja, dat is nog gewoon weer open. Daar hangt weer de kerstversiering. En meneer Akkermans ga ik over een half uurtje spreken. Want we willen wel eens weten hoe het met de winkeliers is hoe het met het loon is en hoe zij kijken naar het rapport dat vandaag verschijnt over de oorzaak van die ongelukkige verzakking. Nou, ik ben benieuwd. Mijn Noemmers dus in Heerlen bij uh, het loon of wat daar dan nog van over is, zal niet veel zijn. Lang geleden. Furkle Sharky met a good heart. Hoe overleef je als kledingbedrijf tijden van crisis? Over die vraag ging het tijdens het Nationaal Modecongres. Daar bleek trouwens niet dat, dat niet iedereen last heeft van die crisis. Verslaggever Karin Albert sprak met een modemiljonair, genoteerd in de quote 500. Ook aanwezig op het congres Roland Kaan van Coolcat, onder andere. De modebranche is in crisis, althans de economie is in crisis. Heeft de modebranche daar alleen maar last van of kun je daar ook voordeel uit putten? Nee, zoals alles heeft voor- en nadelen, dus ook nu weer. Coolcat profiteert enorm uh, van uh, de huidige crisis. We hebben begin van het jaar zes grote winkels van Max overgenomen. Um, wij uh, zijn nu bezig de punten in te vullen, de locaties in de steden waar uh, we voorheen niet konden zitten. Omdat de anderen daar meer huur konden betalen. Je ziet dus dat de totale huurmarkt omlaag gaat, daardoor kunnen we weer expanderen en groeien. Je ziet dat je in moeilijkere tijden inventiever bent, makkelijker aan goede mensen kan komen, omdat die ze graag willen binden aan een sterk gepassioneerd bedrijf. Nee, Coolcat doet het ongelooflijk goed en vorig jaar was zelfs een van de beste jaren uit onze historie. Dus wij, wij profiteren van de crisis. Sterker nog, dit jaar opent onze groep Coolcat, MS Mode, America Today en SAP 44 nieuwe winkels. Dus dat is wel wat. En uh, dat zijn weer een heleboel banen, dat zijn weer een heleboel nieuwe kansen. En, uh... en die innovatie die u net ook noemde, waar zit hem dat dan in? Nou, bijvoorbeeld just-in-time management. Dus dat je zorgt dat je niet te veel voorraad hebt, niet te veel dingen die je af moet prijzen, die klanten uiteindelijk zelf betalen. Hè? Want het geld wat wij uitgeven is het geld van onze klanten. Hoe zuiniger wij daarmee omgaan. Uh, hoe minder de klant voor zijn spullen hoeft te betalen. Dus daar continu over nadenken, continu zorgen dat je het leven van je klant uh, verbetert. Dat is zeker in zo'n periode weer een hele boeiende exercitie. En daar zijn we als team heel druk mee bezig. En is dan vooral inderdaad die voorraden klein houden? Is dat uw geheim? Nou, een voorbeeld, snelheid. Snelheid zorgen dat je gewoon in plaats van één keer veel, uh, zes keer weinig kunt komen. En bent u nou ook heel erg gesplitst op wat de concurrenten doen en vooral wat ze fout doen? Wat u daarvan kunt leren? Nou, ik leer meer van wat mensen goed doen dan van wat mensen fout doen. Dus we leren heel veel... Maar is een voorbeeld. Wat heeft u opgepikt uit de markten van dit? Hé, hey, had ik zelf ook nou, nou, willen bedenken. Nou, bijvoorbeeld, Saga eh, is heel snel in het vertalen van catwalk. Wat wij doen is heel snel vertalen wat de sterren dragen van de catwalk. Dus wij krijgen op rodeo-drive wat een Beyoncé draagt... Dat vinden wij boeiend om naar te kijken. En Zara kijkt veel breder. Het is ook een veel breder bedrijf dan het onze. Het bedient veel meer klanten. Wij zijn echt nichebedrijven. Dus we kijken hoe Zara dat doet en daar kunnen we veel van leren. Webwinkels zijn er. Winkels hebben webwinkels. Denkt u dat op een gegeven moment helemaal naar webwinkels overgaat? Of kan dat niet? Is dat nee. onbestaanbaar in de kledingbranche? Dat is onbestaanbaar. Dat, staan. Nee, dat eh, Professor Molenaar roept dat en sommige bankanalisten denken dat. Maar die snappen niet hoe sociale wezens functioneren. Die zitten te veel achter hun computer. Kleding wil je voelen en passen. Maar, maar, en... Het is toch menselijk contact? Er is uit een marktonderzoek gebleken dat de belangrijkste adviseur of de belangrijkste graadmeter voor consumenten zijn de medewerkers in de winkel. Het is dus niet eens de Beyoncé van de catwalk. Nee, die verkoopste die bij Koeken staat. Meisje van 22 die er hartstikke leuk uitziet. Komen andere meiden binnen die willen er ook zo graag uitzien. Dus dat is een vaak een nog veel grotere graafmeter. Dus dat sociale contact. Het moet wel meer een beleving worden. Als je nu naar onze nieuwe coolcat winkels kijkt, dat zijn danceconcept stores geworden. Daar, daar, daar is een dansvloer, daar is een veel bewegend licht en geluid. En mensen komen die winkel binnen en voelen zich thuis. Het moet, je moet natuurlijk je concept aanpassen aan je consument, wat je continu dient te doen. En dan is er voor de winkelstraat een grote toekomst. Nou, we zullen zien hoe de winkelstraat zich ontwikkelt. We horen op het laatst Roland Kan van Coolcat in een bijdrage van verslaggever Karin Alberts. Het is acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Qatar wordt een steeds grotere speler op het wereldtoneel. Niet alleen bemoeit het zich intensief met de conflicten in de Gazastrook en ook in Syrië, de economie is booming. Het Nederlandse zakenleven weet daarom Qatar steeds beter te vinden. Correspondent Sander van Hoorn liep er bijvoorbeeld de Rotterdamse burgemeester Amert abed tegen het lijf. Hij is onder de indruk van het oliestaatje. Het is fascinerend om te zien wat hier gebeurt. De Qataris zijn geslaagd in tien jaar tijd van een zandbak een welvarende stad en land te bouwen. Daar is veel van te leren. Maar ze zijn ook actief op gebieden die heel erg lijken op wat wij in Rotterdam aan het doen zijn. Havenactiviteiten, wereldhandel. Veel olie, uh, vloeibaar gas. Mm -hmm. nou, wie dat allemaal zegt, zegt dus ook Rotterdam. Dat betekent dus dat wij grote mogelijkheden zien voor samenwerking met uh, Qatar. Met andere woorden, is heel veel geld te verdienen? Er is, uh, zijn wederzijdse belangen. Uh, wij hebben veel uh, in te brengen uh, op het terrein van kennis van de exportatie van havens en uh, logistiek. Mm -hmm. um, en zij hebben heel veel grondstoffen in te brengen. En als je dat bij elkaar uh, brengt, dan is dat uh, een goede mix, denk ik, voor win-win uh, situaties. En daarnaast is het zo dat met name LNG, vloeibaar gas, straks een ontwikkeling gaat doormaken. Dat die misschien wel wereldwijd de vervanger kan gaan worden voor hele smerige... Uh, stookolie die schepen wereldwijd uh, gebruiken. Mm -hmm. Dus het kan ook het milieu dienen. Dat is voor ons natuurlijk in de haven van Rotterdam niet, uh, niet onbelangrijk. Mm -hmm. uh, maar qua kostprijs ligt hij ook, ook gunstig. En daarmee zou je ook de wereldhandel uh, uh, kunnen uh, stimuleren. Dus het gaat hier om grote vraagstukken... die raken aan directe economische belangen van Rotterdam... en daarmee van Nederland. We spreken elkaar op het balkon van een van de vijf sterrenhotels in Doha. Om ons heen tornen de wolkenkrabbers die er... Tien jaar geleden echt nog niet stonden. En heel veel Nederlanders en ook uh, Qatari waarmee ik spreek... die roemen de slagkracht van het land. Korte lijnen, snelle besluiten, snelle uitvoering ook. Dus op het moment dat ze hier besluiten dat er een groot project moet komen... Uh, ik noem bijvoorbeeld een tweede Maasvlakte... dan zal die er over een paar jaar liggen voor de kust van Doha. In hoeverre is Qatar niet ook gewoon een concurrent van Rotterdam? Ja, dat zou dus heel goed kunnen als het gaat om het geld. Maar geld hebben en goede havens aanleggen is niet uh, alles. Je moet met die goederen nog iets kunnen. Uh, je moet ze wegbrengen op tijd um, en, en qua logistiek moet je dat uh, aankunnen. Maar we liggen geografisch zo ver uit elkaar dat uh, de nieuwe haven die hier uh, aangelegd worden, waar, we, waar wij belangstelling voor hebben, mm -hmm. dat die nooit concurrent kan zijn van, van Rotterdam. Dan moet je praten als het gaat om concurrentie. Moet je moet praten over Antwerpen en Hamburg, maar ja. niet zozeer over de haven van, havens in het Midden-Oosten. Als we het dan toch over wat langere termijnen hebben. Um, dit is een land wat wordt opgebouwd door een familie. Uh, een emir en zijn uh, naaste familieleden. Dat kan veranderen. Uh, kinderen kunnen aan de macht komen in dit soort landen die iets heel anders gaan doen. Bent u daar bang voor? Want u heeft het over investeringen die een zekere horizon hebben. Nou, ik ben er niet zo erg bang voor, omdat uh, wie er ook aan de macht is, zal uh, moeten gaan stoeien met olie en gas. En de beste plek om dat te distribueren of te raffineren en aan het rijkste continent van de wereld, namelijk Europa, 600 miljoen rijke consumenten, om die aan de man te brengen, dat is, uh, dat is Rotterdam. Als de Rotterdamse haven dicht gaat, komen er geen Mercedes meer uit Duitsland. Zo ongeveer liggen de verhoudingen. En ik denk dat wat hier gebeurt in Qatar um, de komende jaren... ten fundamentele niet zo heel erg veel zal veranderen. Ook al verandert misschien het politieke systeem. Ahmed Abu Taleb, die gisteravond te zien was op Al Jazeera Arabisch. In het klassiek Arabisch. En hij vertelde nog dat dat deuren opent hier. Dat dat het zaken doen toch nog net even iets makkelijker maakt. Sander van Hoorn was dat vanuit Qatar. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Ja, voor PSV zit de Europa League erop. De ploeg van trainer Dick Advocaat incasseerde in Eindhoven tegen Jepper, de derde nederlaag in de groep. PSV verloor met 2-1. Door de 2-1-winst van Napoli bij AIK Solna is PSV met nog één wedstrijd te gaan uitgeschakeld voor een plek in de volgende ronde. Het was dan ook niet gezellig in de kleedkamer, zegt aanvaller Jermaine Lens. Het was heel stil in de kleedkamer en dat zegt genoeg. Ik denk dat als je vandaag uh, ja, iets meer gas geeft en dat, uh, als een aantal dingen wel goed gaan... dat je dan uh, deze wedstrijd uh, met niet uh, heel veel moeite wint. Afgelopen dagen klonk de kritiek dat PSV de Europa League niet serieus genoeg neemt... omdat ze het landskampioenschap belangrijker vinden. Lens ontkent dat ze deze nederlaag dan ook wel prima vinden. Ik denk dat uh, alle jongens die op het veld hebben gestaan vandaag uh, wel geprobeerd hebben deze wedstrijd te winnen. En, uh, we begonnen best aardig. Uh, je komt er ook 1-0 voor. En dan uh, gaan er een aantal dingen mis waardoor je ja, wat kansjes weggeeft. Waardoor uh, hun uh, beter in het spel komen en uh, uiteindelijk ook een goal maken. En, ja, in de tweede helft en, uh, ja, hebben hun nog steeds het betere van het spel. En uiteindelijk uh, maken hun twee en, en dan heb je eigenlijk weinig meer uh, in te brengen. Jennifer, uh... En Napoli zijn verzekerd van een plek bij de laatste 32. PSV sluit de Europa League over twee weken af. Met een uitwedstrijd die er dus niet meer toe doet tegen Napoli. Met nog één wedstrijd te gaan is ook FC Twente uitgeschakeld in de Europa League. De Tukkers kwamen in Duitsland niet verder dan 0-0 bij Hannover. In dezelfde groep won Levante met 3-1 bij Helsingborg. Waardoor de Spanjaarden samen met Hannover doorgaan naar de eh, knock outfase Rasmus Bengsen van FC20 kreeg in de slotfase in Hannover nog een rode kaart. Na het overduidelijk neerleggen van een doorgebroken speler. Middenvelder Willem Jansen weet wat het gevolg is na deze vijfde ronde. Uitgeschakeld en uh, wist dat het moeilijk uh, zou worden uh, van tevoren, natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat we alles aan gedaan hebben. Op, op zich denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, de nul gehouden weinig weggegeven. Een paar uh, goede mogelijkheden gecreëerd. Uh, soms in de eindfase misschien weer iets te slordig, Maar uh, ja, ik denk dat we gedomineerd hebben vandaag. En ik kom voor ook al uh, dat er in de ruststel 2-0 elefanten was, dus dan is het moeilijk. Maar uh, ik denk dat we met uh, grote intensiteit hebben gespeeld en uh, tot de laatste minuut. En Tegen de Duitse ploeg is dat er niet verkeerd. En ook in Twente speelt nog één wedstrijd, een thuiswedstrijd... op niets tegen Helsingborg. En dus overheers bij Janssen teleurstelling... over de vroegtijdige uitschakeling. Ah, tuurlijk, kijk maar... Uh, de teleurstelling was er natuurlijk al, al een tijdje wat dat betreft... Dat, het, dat we wel wisten dat het bijna onmogelijk was natuurlijk. Ik uh, zie het restprogramma, dus uh, ja goed... Uh, daar leef je wel een beetje naartoe. En vandaag hebben we er wel alles aan gedaan. Uh, ik denk, uh, ja, zich, wat ik zeg, op zich nog wel een prima wedstrijd gespeeld... Maar, uh, ja, we hebben onszelf gewoon niet beloond. Ik denk dat dat het verhaal is van de hele, onze hele Europese campagne. Ja, die DJ Drogba krijgt geen toestemming van de Wereldvoetbalbond FIFA... om buiten de transfertermijn van Shanghai Shenhua op huurbasis over te stappen naar een andere club. De FIFA wil geen uitzondering maken voor Drogba... voor wie het seizoen in China erop zit. 34-jarige Drogba wilde in vorm en in conditie blijven voor het toernooi om de Afrika Cup, dat op 19 januari begint. Kira Toussaint heeft op het EK Korte Baan in het Franse Chartres een Nederlands record gezwommen op de 100 meter rugslag. Uh, slag. Dat zou wel heel langzaam zijn dan, hè? rugslag. Moeder Jolanda de Rover, die in 1984 Olympisch goud won... in Los Angeles op de 200 meter rugslag, is trots op haar dochter. Vanaf de tribune zag ze Kira aantikken na 57 seconden op een 1600ste. Een tijd die goed is voor een Nederlands record. De pas 18-jarige Kira zag de tijd en kon het amper geloven. Ik weet het op het moment echt even niet, hoor. Ik heb mezelf heel erg verbaasd net. Echt, ik, ja... Maar ik zit heel goed in mijn vel. en uh, trainen gaat super en het gaat helemaal, ja, helemaal top eigenlijk. Ja. De volleyballers van uh, Lugurgus zijn uitgeschakeld in de tweede ronde van het uh, Europese Challenge Cup. Lugurgus verloor voor hun eigen publiek in Groningen het tweede duel van het Zwitserse Lugano met 3-1. Zwitserland werd het ook uh, 3-1 voor Lugano. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven geweest, Dorot Meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken over de Europese meerjarenbegroting 2014 tot 2020. Er is nog een erg lange weg te gaan, zei ze vannacht, na de eerste korte gezamenlijke vergadering in Brussel. Vanmiddag om 12 uur, dan wordt er verder vergaderd. De beveiliging van het elektronisch betalen laat nog steeds te wensen over... blijkt uit onderzoek van het FARA-tv-programma Zembla. Om het betalen veiliger te maken werd begin dit jaar het nieuwe pinnen ingevoerd. Maar omdat de magneetstrip niet van de pas is verwijderd... kunnen skimmers nog steeds informatie aflezen of kopiëren. De nabestaanden van een man van 72 uit Spijkenisse... hebben aangifte gedaan tegen een cardioloog en een internist... van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Ze worden onder meer beschuldigd van poging tot doodslag. De man overleed begin dit jaar door fouten bij de behandeling. En de A28 is tussen Dwingelo en Bijlen de hele nacht in één richting dicht geweest. Er was een vrachtwagen met veevoer gekanteld. Het opruimen en het repareren van het wegdek duurde uren. Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Inmiddels is de weg weer open. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Bewolking en regen domineren vandaag en morgen het weerbeeld. Een frontale storing trekt vandaag vanuit het westen over het land. En morgen krijgen we er vanuit het zuiden opnieuw mee te maken. Het is bewolkt en in het oosten is het vanochtend nog lang droog... terwijl in de westelijke provincies al regen valt. De regen breidt zich geleidelijk steeds meer oostwaarts uit. Er staat erbij vanochtend een vrij stevige zuidenwind... matig in het binnenland en krachtig aan de kust. Gedurende de dag zwakt de wind steeds meer af. Vanmiddag regent het in het hele land... en wordt het vanuit het westen geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Aan het einde van de middag wordt alleen in Limburg nog regen verwacht. Het wordt vandaag maximaal 7 graden in het noorden... en in het zuiden kan het nog 10 graden worden. Vanavond zijn er enkele opklaringen en wordt het nevelig. Op verschillende plaatsen ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt vannacht naar 3 graden in het noorden en 6 in het zuiden. Morgen is er veel bewolking aanwezig en kan in het hele land een beetje regen of motregen vallen. Het wordt dan een graad of 8. ANWB verkeersinformatie. Vrijdagochtend is het altijd relatief rustig op de wegen. Er staat ook nog maar één file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Charlo's een korte twee kilometer. En in Zeeuws-Vlaanderen is er een schip tegen de brug bij Terneuzen uh, gevaren. De brug over het kanaal. En daarom is de N61 ter hoogte van die brug in beide richtingen dicht.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 Dat is onder andere gratis airco- en cruise control En met 0% financial lease. Citroën, creatieve technologie. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor het eerst in drie jaar tijd zijn minder mensen een bedrijf begonnen. Het waren er afgelopen jaar 96.000. Dat meldt het Economisch Bureau van de ING. Om ervaringen uit te wisselen, kwamen starters bij elkaar in een café in Meppel. Ik begin een bedrijf in personal organizer. Uh, ik heb een tekstschrijfbureau. Koffievoordeel.nl, dat is een uh, online webwinkel... waar je koffiebonen kunt bestellen of uh, koffie toebehoren. Wat doet u? Ik verricht acquisitie voor andere bedrijven. Dus iedereen die op zoek is naar nieuwe klanten of nabellen van bellijsten... opdrachten zoekt, afspraken. Ik zit in de financiële dienstverlening uh, door bedrijfsverzekeringen, adviseur... Het zou op termijn best kunnen zijn dat ik ook iets voor mezelf zou willen beginnen. Ja, dat zou best kunnen. Ja. waar de aarzeling nog? Nou, je hebt natuurlijk met een bepaalde onzekerheid te maken uiteraard. Hè? Toch broeit er iets? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb 16 jaar in de financiële sector gewerkt. Dus dat zou het meest makkelijker en voor de hand liggend zijn om daar iets mee te starten. Terwijl het nu een hele moeilijke tijd is. Hè? Mensen hebben weinig vertrouwen ook in hun eigen financiële toekomst. Dat zie je ook terug. Er zijn steeds minder starters die nu beginnen. Ja, dat klopt. Dat, uh, ik zou ook niet iemand willen adviseren om nu vanuit een baan voor zichzelf te beginnen. Maar als je al uh, in de WW zit en je bent echt kundig genoeg, zou die stap zeker wel waard. Goed luisteren uh, en zelf overwegen. Zelf de keuze maken, goed aan iedereen luisteren, maar zelf altijd. Niet zomaar iets overnemen, wel overwogen kiezen. Zou u mensen nu adviseren om een eigen bedrijf te beginnen? Als ze een, een passie hebben en een drive en ze willen echt iets doen, en dan kan het in alle tijden. Ja, dan zou ik het adviseren. Maar als ze zoiets hebben van nou, ik, ik word ontslagen of ik ben bijna ontslagen en ik begin maar voor mezelf, want ik moet op wat, dan denk ik nou, dat, dat wordt niks. Ik heb niet veel kansen verslagen, nee. nee. Maar anderzijds, ja, als je geen werk hebt, ja, wat is dan makkelijk om te ondernemen? Nou. Ik hoor word... anders toch ook hier dat je zegt: ja, je moet wel een drive hebben, je moet wel gemotiveerd zijn, je moet doorzettingsvermogen hebben. Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk niet vanuit die negatief ideeën, beginnen. Als je geen ideeën hebt, dan is het lastig. Uh, en als je uh, uh, want uiteindelijk ja, iets winstgevend krijgt, dat is niet het eerste jaar over het algemeen. Dit gaat heel goed. Of het algemeen is gewoon een paar jaar doorbuffelen uh, uh, voordat iets goed gaat lopen. Maar ik denk juist in deze tijd moet je misschien wel voor jezelf beginnen. Want de banen liggen niet voor het oprapen voor iedereen. Dus misschien zou je juist wel moeten, uh, moeten gaan starten. Uiteraard wel voor zorgen dat je niet te veel leent. Of eigenlijk niet zo leent. Ik denk dat heel veel mensen worden ook bang gemaakt om te starten. Juist in een slechte tijd starten. Als je dan kunt overleven als starter... Nou, dan is het nog heel veel mogelijk. <laughs> Ze geloven erin. Peter van de Meerschout was in het starterscafé in Meppel. Voor de 1100 speelgoedwinkels zouden dit wel eens hele mooie tijden kunnen zijn, eigenlijk moeten zijn, maar het gaat al jaren dramatisch met de omzet. Sinds 2008 is de verkoop van speelgoed in de traditionele stenenwinkels met een kwart gedaald. Veel winkels worden bedreigd, zelfs met sluiting. Specialiseren, anders zijn dan de massa. Dat is een poging om het hoofd boven water te houden. Verslaggever Jeroen Schutijzer pelde de stemming bij Pims Olifant in Utrecht. Op uw website he, staat, u merkt direct dat deze winkel een verademing is in de drukke speelgoedwereld. Wat bedoelt u daar nou mee? Dat hier gewoon heel lekker rustig kijken is, veel te zien, geen schreeuwerige kleuren, geen lawaai. Ja, mensen zijn hier gewoon op hun gemak. Ze vinden het gewoon heerlijk om hier rustig rond te lopen. Er zijn mensen die hier kunnen een heel tijd rondlopen. Omdat er geen troep te kopen is. Geen troep? ja. Geen troep. Wat vindt u troep dan? Plastic prullenbakwerk. U heeft meer dan hout, hè? We hebben onder andere ook knutselmaterialen, klei, potloden. Ook plastic serviesjes. Dat is een muziekdoosje. Dat is een muziekdoosje. Wilt u er zo een hebben, mevrouw? Ja, alleen we twijfelen een beetje of het muziekje nou wel hard genoeg is. Vond u het ook niet een beetje zacht klinken? Deze mevrouw houdt niet zo van herrie in de nee, winkel. Nee, Harry, Harry, dat is het andere uiterste. Vindt u dat niet goed als ik dat zeg, dat dit speelgoed duur is? Wat is duur? Als je er heel lang plezier van hebt, dan is het toch niet duur? Alweer een klant. Nu horen we van het CBS dat consumenten zo weinig vertrouwen hebben. En dan struikel je hier over de klanten. Ja, ik denk dat iedereen het merkt. En wij dus ook. De besteding is anders. Als ze vroeger heel veel poppenhuizen verkochten voor uh, 5 december... is het nu veel meer puzzels, spelletjes, knutselen. Cadeautjes zijn kleiner. En wat goedkoper. En ook wat goedkoper, ja. ja. ja, ja. Er zijn uh, retailkenners die zeggen... de komende jaren gaan er honderden speelgoedwinkels verdwijnen. Ziet u dat gebeuren? Er verdwijnen nu al wel winkels, dus er zullen wel winkels verdwijnen. Ja. ja, er gebeurt veel via internet. Dat merken wij ook. Maar ik denk dat mensen het ook nog steeds erg leuk vinden om een winkel binnen te gaan. En daar dingen vast te houden, te voelen, advies te krijgen. Wat verwacht u van deze Sinterklaas? Ja, ik denk, denk wel iets minder dan vorig jaar, maar wel, wel goed. Ja, ik heb er wel een goed gevoel bij. Jan Sienke is van de vakblad Speelgoed en Hobby. Hoe ernstig is de situatie? Ja, het is, uh, het is een hele nare tijd nu. Dat is duidelijk. Het is, uh, de crisis die slaat hard toe. Het is uh, natuurlijk bezuinigen. Op tasjes, op inpakpapier, uh, proberen op verlichting. Op personeel zelfs. Dat levert natuurlijk altijd, altijd wel wat op. Op een gegeven moment ben je uitbezuinigd. Wat komt nou het hardst aan in de sector? De crisis of internet? Nee, de crisis komt toch echt het hardst aan. Internet. Daar zijn we al een tijdje mee vertrouwd natuurlijk. En ook daar zijn, er, zijn veel ondernemers die zelf ook uh, internet gaan gebruiken. Maar ja, als je steeds meer online gaat verkopen... dan kun je niet zo'n mooie winkel mee openhouden. Nee, dat klopt. Ja, er, er zullen, dat kan niet anders. Er, er verdwijnen winkels, dat is, uh, dat, dat is duidelijk. Als je klein bent, ja, dan zou je je heel goed kunnen specialiseren. In wat? Nou, Je kan je bijvoorbeeld in, in, in bordspellen specialiseren. Of leg je toe helemaal op, uh, op puzzels. Neem een enorme puzzelcollectie. Probeer wat reuring in de, in de winkel te brengen. Wat uh, Maak het leuker voor, voor mensen, voor klanten om te komen. Demonstraties. Uh, zet een spel op in je winkel en laat het, uh, laat het spelen. Demonstreer met, uh, met, met uh, op afstand bestuurbare helikopters bijvoorbeeld. Uh, dat doet verkopen. Toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in de tuin met Sinterklaas. Ik heb een negatief fortuin als een straksbank wil je te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas. Geworsteld, dus je hoorde dat eerder ook al in de modebranche. Met de crisis en met de opkomst van uh, internetwinkels. Je hoorde wat adviezen van veel geplaagde speelgoedwinkeliers. In een verslag van Jeroen Schutijzer. Dan het voetbal. FC Twente, helaas, doet niet meer mee in de Europa League... na 0-0 tegen Hannover. Door de 3-1 winst van Levante bij Helsingborg... had zelfs een overwinning Twente niet verder geholpen. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2007-2008... dat Twente er internationaal na de winterstop al niet meer bij is. Verslaggever Andy Houtkamp sprak met Willem Jansen, de middenvelder van Twente. Wat moeten we hiervan maken, Willem? Eh... Uh...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 En tegen een Duitse ploeg is dat niet verkeerd. Denk ik. Nee, want de eerste helft was eh, naarmate, Hier is het niet veel. Wist kwam laat op gang. Uh, jawel, maar uh, ik, ik, zij zakte in en uh, zij hadden denk ik weinig grip op, op ons uh, spel en uh, ja, kreeg niet echt hele grote kansen de eerste helft. Maar zij moesten wel dit denk ik, achter, uh, achter de bal aan en uh, nou, het veld was ook uh, heel slecht. Dus uh, ook in de opbouw maakte natuurlijk al hier en daar wat fouten, maar. Uh, ja, ik denk dat we gewoon voetballend op zich goed gedaan hebben. En, en wat ik zeg, wedstrijd gedomineerd hebben. Alleen ja, jammer dat we ons niet belonen, denk ik. Hoe kijk je nu terug op deze pool uh, Eigenlijk een beetje knullig laten liggen allemaal. Ja, heel knullig. Heel knullig, want uh, ik denk dat we iedere wedstrijd uh, hadden kunnen winnen moeten winnen. De vante uit uh, we hebben we het zelf gewoon slordig gedaan, maar... En Helsingborg uit ook eerste helft, maar uiteindelijk hadden we hem nog kunnen winnen. Ja, als je die andere wedstrijden ziet, dan uh, heb het gewoon echt laten liggen. Maar uh, wat ik zeg, we hebben best redelijk goed voetbal gespeeld uh, in Europa. Alleen, uh, ja, onszelf niet beloond. Overheerst uh, teleurstelling? Natuurlijk, ah, kijk maar. Uh, de teleurstelling was er natuurlijk al, al een tijdje wat dat betreft. Dat, het, dat we wel wisten dat het bijna onmogelijk was natuurlijk. Uh, gezien het restprogramma. Dus uh, ja, goed, uh, daar leef je wel een beetje naartoe. En vandaag hebben we er wel alles aan gedaan. Uh, ik denk, uh, ja, wat ik zeg, op zich nog wel een prima wedstrijd gespeeld. Maar, uh, ja, we hebben onszelf gewoon niet beloond. Ik denk dat dat het verhaal is van de hele, onze hele Europese campagne. Het enige voordeel is dat je echt nu alles op de competitie kunt gooien. Ja, ja, ja dat, dat, zo is dat. En, uh, na, de wedst, of, na de winterstop hebben we uh, ja, gewoon iedere zondag, uh, of, ieder weekend een wedstrijd. En inderdaad geen uh, midweekswedstrijd. Ja, dan moeten we nog fitter zijn. laten uh, ja, we maar zorgen dat het een voordeel is inderdaad. En die houtkamp was dat. En zo dadelijk venstervrije husken zitten, brommers kieken. Seks klonk vroeger heel onschuldig. Maar was dat het ook? Door we zo. Is maar eens even verkeersinformatie, Dennis Mooi. Dennis. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Want ik zie kapotte vrachtwagen en kapotte bruggen? Ja, kapotte vrachtwagen. Die staat op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Twee kilometer daardoor. Twee rijstroken zijn er afgekruist. En die kapotte brug, dat is bij Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. In de N61. Uh, dat is de brug over het kanaal bij Terneuzen. En daarom is de N61 de hoogte van die brug in beide richtingen dicht. Wat verwacht je verder? Want normaal gesproken is het rustig op vrijdag. Ja, dat verwachten we nu ook hoor. Er wordt wel her en der een buitje verwacht, maar uh, om, omdat het een, altijd een relatief rustige ochtendspits is, verwachten we toch niet meer dan zo'n 50 kilometer file op het drukste moment. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Meino Remmers is in Heerle bij winkelcentrum Het Loon. Um, ik vraag me eigenlijk af, Meino, want ik heb daar geen beeld van. Hoeveel staat er nog van dat winkelcentrum? Uh, nou, een groot gedeelte staat er nog wel, hoor. Uh, wat is, ho hoeveel is er eigenlijk gesloopt, procentueel? Ik denk uh, 25 procent. Uh, ja, nog een kwart. Een kwart is er gesloopt. Het is een winkelcentrum uit 1965. Toen is het gebouwd met een grote woontoren daarnaast. Aan de buitenkant prijkt nu een in neon lichtreclame clownshoofd van de carnavalswinkel. Maar een jaar geleden was er weinig te lachen hier. Want ineens waren er die verzakkingen. Hè? U weet het ook nog wel. Meneer Akkermans is dit van de... Dames, de winkeliersvereniging. We hebben zelf hier een filiaal van de Albert Heijn. U moest ook dicht. Ja, in eerste instantie kregen we het bericht dat de tien winkels uh, die het betrof dicht moesten. En een aantal dagen later uh, bleek dat uh, toch de keuze vanuit veiligheid gemaakt is dat het hele winkelcentrum, 42 winkels, uh, dicht moesten. En ook de mensen in die flat die moesten allemaal nou toch een tijd lang uh, ja, geëvacueerd worden. En het was natuurlijk ja, vlak voor de kerstinkopen, de kerstversiering heer al, een, een enorme strop voor heel veel winkeliers is dat geweest. Ja, het winkelcentrum had het heel zwaar door een jaar van wegwerkzaamheden rondom het winkelcentrum. Ook nog, ja. Vervolgens uh, was dat afgelopen, hadden we een week de tijd om daarvan te genieten. En toen uh, gebeurde, gebeurde dit. En ja. uh, net voor die hele belangrijke decembermaand waarbij heel veel winkeliers toch hun topomzetten moeten draaien. Ja. Vandaag verschijnt een rapport over wat nou de oorzaak is van die verzakking. Het begon oktober vorig jaar met wat scheuren in een pilaar, toen zakten die pilaren weg. Eind november bleek het steeds erger te worden en toen volgde dus die evacuatie. Uh, eerst werd gezegd het zijn de mijnen geweest. Later bleek dat de verzakking toch veel hoger zat dan die 125 meter diep gelegen mijnschachten. Maar wat het nou precies is geweest, als we daarover nu gaan praten, wordt het speculeren. Ho hoe is het met ja, hoe is het winkeliers vergaan ondertussen? Uh, het mogen duidelijk zijn dat het een heel zwaar jaar geweest is. We hebben een uh, fantastische heropening uh, in eerste instantie gehad. Heel veel klanten kwamen terug, kwamen kijken naar het winkelcentrum. Maar al snel bleek dat diezelfde klanten aangaven, jongens... we missen eigenlijk de mix die nodig is uh, om een winkelcentrum goed te laten draaien. We missen mode, schoenen, de schoenmaker, de kapper en speelgoed. En dat zijn zo'n cruciale componenten in een winkelcentrum... Ja, dat we nu merken dat de klantenstromen toch fors tegenvallen. Er is nog wel een CNA, ondertussen wordt er druk geveegd... om het loon weer netjes voor een nieuwe winkeldag te maken. Het is vanavond koopavond, buiten is iemand met een bladerblazer bezig. Het veegwagentje rijdt zijn rondjes al. Maar u zegt eigenlijk, het hart is er een beetje uit. Ja, dat is wat we in ieder geval terugkrijgen van, uh, van klanten. Het hart is er zeker niet uit bij de winkeliers. Want er is absoluut nog uh, saamhorigheid. Er is absoluut nog uh, hoop op een, een toekomst. Maar feitelijk is het wel zo dat het nu een hele zware tijd is. Er ja. ligt naast ons hier uh, waar de CNA was. Er is nog een klein stukje van de CNA over. Het was ooit een van de grootste CNA-winkels van Nederland. Nou, daar gingen de rupskranen dwars doorheen. Inclusief de winkelinventaris en de kledingrekken die vlogen door de lucht. Nu is het een zandbak. Wordt het herbouwd? Uh, dat kan ik uh, niet bevestigen. Um, ik heb wel berichten van de eigenaar Energy Nieuwe Stain Investment... dat ze dat voornemend zijn. Maar ja, voor mij is dat veel te vroeg om daar nog iets, uh, iets zinnigs over te roepen. Er nee. ja. is nog te kijken. 11 ja. uh, uur vandaag, dan horen we meer. Want een jaar lang is er onderzocht... wat nou toch de oorzaak is van die verzakking geweest. Bent u ook benieuwd? Ik ben absoluut uh, benieuwd. Ja. Ja. Nou, we gaan het horen straks. Wij zullen luisteren. Wijno Remmers in Heerlen. Venstervrijen? husken zitten? Of elkaar leren kennen onder het toezicht van een chaperone? Zo gingen jonge geliefden met elkaar om. In de jaren twintig, dat blijkt uit vragenlijsten over vrije en verkering... die het Meertens Instituut in 1970 verzond onder ouderen. Mensen die toen dus rond de zeventig waren. En op vrijersvoeten waren in de jaren twintig. Honderden ouderen vulden de lijsten in en stuurden ze ook netjes terug. Maar er is nooit iets mee gedaan. Zonde, hè? Tot sociaal historica Hilde Brass ze tegenkwam. Mevrouw Brass, goedemorgen. Goedemorgen. Rode oortjes? Hoe valt het mee? Rode oortjes. Ja, als je die uh, lijsten leest, er staan uh, hele leuke dingen in, eigenlijk gebruiken die we nu niet meer kennen. Nee, want dat venstervrijen en huuskus zitten, wat is dat? Ja, uh, het huuskus uh, zitten is eigenlijk uh, is een term die op ter schelling werd gebruikt. Uh, voor groepen jongeren die samenkwamen. Uh, zonder toezicht van de ouders in groepen van tien. 15 jongeren, jongens en meisjes. En dan allerlei spelletjes deden en zongen. En... Spelletjes? Ja, gezelschapsspelletjes. Oh, gezelschapsspelletjes. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar <laughs> soms werd het ook wel wat, uh, ja, wel wat meer. En uh, nou, het nachtvrije of het venstervrije... Um, was ook iets wat eigenlijk ja, tot in de 20e eeuw nog in bepaalde plaatsen voorkwam. Uh, kweesten of nachtvrije bestond eigenlijk in, hele, in veel delen in Europa. Uh, dat ja, een, een jongen door het raam uh, in de slaapkamer van het meisje kon uh, komen. Mm -hmm. En uh, ja, de ouders wisten daar wel van. Maar op die manier uh, konden ze ja, een, uh, de nacht samen doorbrengen. Aha. Ja. Maar, um, maar dat, dat gaat dan, dan niks uh, verder. Wel met kleren aan, ja, dat was maar, de bedoeling. Ja. Dat, dat, ja, is, is dat ja. dan ook echt zo? Wat denkt u dat ze echt de kleren aan hebben gehouden? Nou ja, de, er waren wel wat intimiteit. maar ja, het heeft te maken met uh, het West-Europese huwelijkspatroon. Uh, ja, eigenlijk tot in de 20e eeuw dat mensen vrij, op een vrij late leeftijd trouwden. Mm -hmm. Dus eigenlijk al veel jonger seksueel rijp waren, maar daar niks mee konden. Ja. Uh, van de ene kant uh, gebeurde er niks... maar van de andere kant was het ook soms wel een soort... als er wel wat gebeurde en want een meisje raakte zwanger... dan was het vaak reden om vocht te trouwen. Dus gedwongen huwelijk uh, aan te gaan. En in heel veel klassen... ja moest een vrouw ook vruchtbaar zijn. En het was dat eigenlijk een soort testcase. want Kinderen waren gewoon belangrijk om voor de oude dag te kunnen zorgen... en het bedrijf in stand te houden. Dus op die manier uh, ja, werd eigenlijk ook gewoon gekeken... van hoe goed zo'n of, of zo'n vrouw een geschikte huwelijksmarkt ja, zou kunnen zijn. Ja, ja, begrijp ik. Maar u heeft die lijsten doorgelezen. En, en wordt er dan nergens uit school geklapt... dat er stiekem toch wat meer gebeurde dan uh, er gewenst was in de omgeving? Ja, we gaan nu. Die, ik heb nu een paar lijsten eventjes snel doorgekeken. Maar we beginnen nu met een soort digitaliseringsproject. waarbij we de gegevens echt gaan invoeren. Er uh, zijn gegevens uit heel Nederland. En ja. De bedoeling is om te kijken dus naar regionale verschillen in dat soort gebruiken en in hoeverre die nog voorkwamen in, ja, aan het begin van de 20e eeuw. Want wat ik nu net vertelde over dat huisken zitten en nachtvrij, dat zijn eigenlijk, dat weten we uit de 17e en de 18e eeuw, maar de vraag is in hoeverre dat nog bestond uh, in de 20e eeuw. Oké, okay. ja. waar komt ja. uw interesse voor uh, dit onderwerp en deze geschiedenis vandaan? Uh, nou, Ik hou me bezig als uh, historisch demograaf en gezinshistorica uh, met uh, de vruchtbaarheidsdaling vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Het uh, kindertal is heel erg gedaald. Ja. Van zes kinderen naar twee uh, tegenwoordig. En, um, Anders dan voorgaande verklaringen die hebben gekeken... Zeg maar, naar de economische veranderingen of naar de invloed van religie... kijk ik naar uh, familierelaties en naar persoonlijke relaties. Dus, uh, of dat in van invloed was ouders, op uh, de daling. Ja, van invloed ouders en kinderen, broers en zussen. En hier kijk ik eigenlijk naar ja, verschillen in de banden tussen echtgenoten. In hoeverre dat te maken heeft met innovatief gedrag. Dus Aha. innovatief gedrag op, op het gebied van uh, keuzes voor kinderen. Dus de keuze om een uh, kleiner gezin... Uh, Stichten dan ja. wat er voorgaande gebruikelijk was. Nou, mevrouw ja. Bras, als u uitonderzocht bent, dan hoor ik u graag. Ja, prima. Dan bel ik u weer. Dank u wel. Hilde ja. Bras, uh, Sociaal ja. Historica. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Anouk Thijs is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Defensie heeft soms geen idee waar haar wapens zijn. Ook komen munitievoorraden niet overeen met wat er in de computer staat. Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer volgens de Telegraaf... bij de worden op financieel gebied forse fouten gemaakt. Zo werd vorig jaar 100 miljoen euro op een verkeerde post ingeboekt... bleek na een interne controle. De Rekenkamer stelt dat de Tweede Kamer snel met defensieminister minister Gennes Plasgaard moet kijken hoe het beter kan. Defensie heeft volgens de Telegraaf... al Jaren grote moeite om binnen de eigen organisatie alles op rolletjes te laten lopen. Vorige minister van Defensie Hille beloofde beterschap, maar er gebeurde niet zoveel. Binnenkort wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over deze kwestie. ProRail verbreekt zijn belofte om meer geld te steken in het spooronderhoud bij Amersfoort. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen en documenten die de krant in handen heeft. ProRail zag begin dit jaar af van een aanbesteding aan een bedrijf dat 21 miljoen euro vroeg. Dat aanbod noemde ProRail kwalitatief niet voldoende. Nu blijkt dat ProRail een contract heeft gesloten met een bedrijf dat intekende voor een veel lager bedrag. Raanwerkers en spooraannemers zijn woest op ProRail. Volgens hen kan het onderhoud niet worden gedaan voor het lage bedrag dat ProRail nu heeft afgesproken. Het is geen kwestie van een spoor met een doekje oppoetsen. Er moeten 2000 grotere en kleinere reparaties worden uitgevoerd, zeggen ze boos in de Volkskrant. En de autoriteit Financiële Markten wil dat particuliere beleggers... eenvoudig een totaalprijs voor alle directe en indirecte kosten... van producten kunnen inzien. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Uit onderzoek van de AFM, dat vandaag openbaar wordt... blijkt dat particuliere beleggers vaak veel moeite moeten doen... om alle kosten van een beleggingsproduct te achterhalen. Dan naar het AD. De krant schrijft dat er een beruchte Haagse crimineel is opgepakt... na een overval op een multimiljardair. Na een jarenlange klopjacht denkt de politie de gewelddadige en voor lange tijd achter de tralies te krijgen, schrijft de krant. En campagnes om hardrijders minder te laten racen hebben amper effect... hoeveel wijze lessen en dodelijke ongelukken er ook op tv te zien zijn. Vraagt u zich wel eens af? De automobilist, dat was even wat anders, maar goed. <laughs> maar hoeveel wijze lessen en dodelijke ongelukken er ook op tv te zien zijn... de automobilist zal hooguit voor een korte periode snelheid minderen. Hardrijders zijn hardleers, blijkt uit onderzoek... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... waar het AD over schrijft. Ja, wij vragen ons van alles af. De verleiding om hard te rijden is natuurlijk groot, bijvoorbeeld... zegt een van de onderzoekers in het AD. Het komt doordat autorijen saai is, op of opschieten voelt daarom prettig. Het grootste probleem is dat de meeste automobilisten niet het idee hebben dat hardrijden gevaarlijk is. Tot zover. Overzicht van de kranten. Anouk, dank je wel. Graag gedaan.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 Lady Chatterley's Lover. Morgen verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant. En hoe was jouw business trip naar Kopenhagen? Heel efficiënt. In één dag retour. En de deal rond. Ondernemers boeken KLM Business Deals. Europa Retour vanaf 199 euro. Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Sint moet naar de Libris Boekhandel. Want daar is Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier nu maar 595. Dat is geen geld voor zo'n adembenemende en magistrale roman. Libris. Boeken van vlees en bloed. Het bedrag waarvoor u de auto heeft gekocht. Nee, zoveel krijgt u niet terug. Bij een autoverzekering van Ora krijgt u bij Total Los... wel het bedrag terug waarvoor u de auto kocht. Logisch dat al 150.000 Nederlanders kozen voor onze autoverzekering. Bij ORA krijgt u gewoon meer service voor uw premie. Vergelijk nu zelf verschillende autoverzekeringen op ora.nl slash meer service. ORA, direct geregeld. Nachttrein naar Lissabon, voor 5,95. Alleen bij de Libris Boekhandel. De ORA autoverzekering. Sluit hem nu af met 15% korting op ora.nl. Dit is Radio 1.